Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Cyprus-overleg in Brussel in beslissende fase. Syrische oppositieleider stapt op na uitblijven wapenleveranties. En Nederlandse schaatsers oppermachtig op de achtervolging. Het weer, het is droog. Pas vannacht neemt de schale oostenwind langzaam wat in kracht af. Morgen overdag is het redelijk zonnig en overwegend droog. En het wordt dan een graad of twee. Ja, rond deze tijd begint in Brussel het crisisoverleg van de ministers van Financiën over een nieuw reddingsplan voor het noodlijdende Cyprus. Voorzitter van de groep van euroministers Jeroen Dijsselbloem leidt die vergadering. De staatssecretaris Frans Wekers assisteert. Correspondent Tijn Sade ving Wekers bij aankomst op. De bal ligt nog steeds bij Cyprus. Zeer delicaat, hè, zei de president van Cyprus nog uh, vannacht. Uh, zo moeilijk is het dus nog steeds. Wat is het grootste struikelblok, denkt u? Nou, het grootste struikelblok is denk ik uh, op welke wijze zij hun eigen portie betalen. Kijk, voor Nederland is het uh, van groot belang dat we uh, blijven binnen de 10 miljard... Uh, en dat het overige wat nodig is, dat Cyprus dat zelf op tafel legt. En dat betekent dus de grote spaarders uh, heffen. Uh, men heeft het over uh, wellicht 20 procent, Ja, dat zijn, uh, dat zijn forse bedragen. Maar als de banken uh, failliet gaan, dan uh, hebben ze helemaal niks. Dus dat realiseren ze zichzelf, denk ik, ook wel. Wat is de uiterste consequentie als het vanavond hier niet lukt? Nou, de uiterste consequentie is dat uh, dan uh, uiteindelijk de ECB ook de geldkraan dichtdraait. Wat is dan daar weer de uiterste consequentie van? Nou ja, dat betekent uh, faillissement van, uh, van een aantal banken. En uh, ja, wat, er, uh, wat het scenario daarna is, dat, uh, dat weet uh, denk ik niemand. Kan de eurogroep zich nog veroorloven om net als vorig weekend... met een akkoord te komen wat dan daarna niet blijkt te werken? Het is uiteindelijk aan de Cyprioten uh, om te leveren. Want we hadden die vrijdagnacht uiteindelijk een akkoord... met de Cypriotische regering... Maar zij hebben dat zelf niet door hun parlement weten te loodsen. Dus ik, uh, ik ga ervan uit dat zij nu wel weten wat uh, hun parlement uh, wel of niet accepteert. Aan uw minister Dijsselbloem om deze klus vanavond te klaren. Ja. Onder enorme druk. Merkt u daar iets van? Ik vind dat uh, Dijsselbloem het uitstekend doet. Hij, uh, hij leidt de vergaderingen buitengewoon professioneel. Wat zou de enorme verrassing zijn waar de Cypriotische president nog mee kan komen? We zijn inmiddels een week verder. Er is inmiddels toch behoorlijk wat schade aangericht aan de Cypriotische economie. Dus het zou me niet verbazen als het meer wordt. Het zou dus wel eens meer kunnen worden, zegt de staatssecretaris... waarmee je doelt op het bedrag van bijna 6 miljard dat Cyprus zelf op tafel moet leggen... om zeker te zijn van de aanvullende Europese lening van 10 miljard. En zojuist heeft de Centrale Bank van Cyprus bekendgemaakt dat consumenten nog maar 100 euro per dag mogen opnemen. Die maatregel geldt voor alle banken. De limiet blijft waarschijnlijk zeker tot dinsdag van kracht. Het is de bedoeling dat de banken op die dag weer opengaan. Deze maand werd bekend dat zo'n 100 moslims met een Nederlandse achtergrond... in landen als Syrië deelnemen aan de jihad. Twee van hen kwamen daarbij om het leven. Voor ouders die zich zorgen maken hielden Marokkaanse organisaties... in de moskee in Amsterdam een bijeenkomst. In de zaal zat ook een groep jongeren die de reizen wel goedkeuren. En dat leidde tot flinke spanning. Op het moment dat u of jij een obstakel bent... De waarschuwing vooraf zet de toon. Dan laat ik u wegsturen. Achter de tafel vertegenwoordigers van moslimorganisaties, een kamerlid, een imam. Zij vertellen over hun zorgen. Onze jongeren moeten lekker in Nederland blijven. Hun boodschap: ga niet vechten in Syrië. Ze hebben je daar niet nodig. Mensen in Syrië hebben gezegd: "Hebben jullie nodig? Jullie lopen voor onze voeten." En het is helemaal geen heilige oorlog. Er is geen rechtvaardiging in de Islam om daar te gaan vechten. Er is geen strijd van islamieten tegen anderen. De strijd in Syrië is de strijd voor democratie. De discussie die daarop volgt mag niet worden opgenomen. Vooral Marokkaanse vaders krijgen het woord. Sommigen geven de Nederlandse overheid de schuld omdat de jongeren geen kansen krijgen. Wie niet het woord krijgen, en de gespreksleider doet er alles aan om dat te voorkomen, dat is de luidruchtige groep jongeren. De meesten hebben een baard De beveiligers staan klaar om in te grijpen. En meteen na afloop proberen de organisatoren ze in een andere zaal... Te krijgen, om ze daar zonder pers erbij te discussiëren. De ene kant zegt ze zijn democratisch, circuleren vrijheid van meningsuiting, maar zo zie je maar als de moslim de waarheid wil vertellen, dan worden ze tegengehouden. Wat is dan uw verhaal wat u graag had verteld hier en waar u niet de gelegenheid voor kreeg? Wat hun doen is verzen uit de Koran alleen maar verdraaien. Ze doen een, een hele regel, maken hun een halve regel van. U zegt, de strijd daar is wel een jihad. De strijd daar is een jihad, want er zijn grote geleden uit Saudi-Arabië, uit Afghanistan. Die hebben allemaal verklaard dat er unaniem een jihad is. U zegt, het is goed als ze daar naartoe gaan? Het is goed als ze daar naartoe gaan, absoluut, ja. Zou je zelf bereid zijn om daarheen te gaan? Ik ben er zelf niet bereid toe, nee, maar ik steun maar Waarom iedereen u niet daar naartoe gaat. Ik ben een vader voor kinderen en ik ben daar te zwak voor. Kent u mensen die daar naartoe gaan of ik, overwegen daar naartoe te gaan? Ik ken er genoeg die daar naartoe zijn gegaan, ja. Ik doe niet direct de oproep, maar als iemand daar naartoe gaat, dan steun ik hem. En dan zeg ik alleen maar, mogen alle jullie uh, zonden vergeven en mogen alle jullie de gender geven. Eén conclusie, er gaat een grote kloof tussen de boodschap van de organisatoren van deze bijeenkomst en de ideologie van deze jongeren. Een verslag van Matthijs van der Wiel. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser.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 Verband ...van groeperingen die strijden tegen de Syrische president Assad. Voor het Westen is de coalitie het aanspreekpunt... ...van de oppositiekrachten in en buiten Syrië. En straks na zeven uur meer hierover op Radio 1 in Bureau Buitenland. De Pakistanse oud-president Musharraf is vanmiddag teruggekeerd naar zijn vaderland. Na vier jaar zelfverkozen ballingschap wil hij het land opnieuw gaan leiden... ...na de verkiezingen in mei maar de opkomst bij het vliegveld van Karachi waar hij aankwam viel tegen. Correspondent Lucas Waagmeester was erbij. Where are the supporters of Mr. Musharraf? It was so confusing from the yesterday because they did not give the allowed or permission. Now we are trying to convey the message to them, hey come here. This is he is going to come. Hij zegt er zijn niet zoveel mensen want er is heel veel verwarring over waar Musharraf nou zou spreken. Hij zou bij het graf van, de, van Ali Gina, de Stichter van Pakistan zou die uh, spreken hier in Karachi, maar dat ging niet door. Or, or, or is it maybe that there is just not so many supporters for Mr. Musharraf? Not possible. Are you a supporter of uh, Pervez Musharraf? Yes, of course. Why? What is so good about him? Because he is a very good gentleman and he is very true man and very honest to be a Pakistan and Pakistan people. and we survive in very crisis. Ja, nou, deze mevrouw die zegt het is heel simpel. Uh, Musharraf heeft gewoon heel stevig het land geleid. heeft goede dingen gedaan voor het land, heeft Pakistan de kaart gezet. En ja, zo'n man geeft je een kans. Nou, dit zijn ze dan hoor. Er komt hier nog eens een groep van, ik denk man of 100 met vlaggen. Hij komt hier bij het vliegveldterrein aan. En daar is hij, de man die een staatsgreep pleegde, zichzelf uitriep tot president van Pakistan. ...een hoofdrol speelde in de nasleep van de aanslagen van 11 september in New York. Verdween in ballingschap in Dubai de afgelopen vier jaar. En is dus nu terug in zijn vaderland om dit keer te gaan proberen... ...op een democratische manier aan de macht te komen in Pakistan. Zijn basis is verschrikkelijk dun. De fanscharen hier is bijzonder klein. Maar hij wordt natuurlijk wel een kleurrijk gezicht bij de verkiezingsstrijd. En een man met een enorme historie in dit land.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 Een van de eisen van het IMF was verkleining van het ambtenarenapparaat. Miguel Pellier was 74 jaar. Sport. De Nederlandse achtervolgingsploegen hebben in Sochi gezorgd... voor twee gouden medailles bij de wereldkampioenschappen afstanden. Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Koen Verwij moesten na hun race toekijken... of hun concurrenten nog voor een betere tijd zorgden. Dat afwachten zorgde wel even voor zenuwen bij Verwij. Nou, dat was wel even spannend. Kijk, 3.42, dat is volgens mij van ons drie de langzaamste rit. Maar uh, desondanks voelde ik wel dat het zwaar was. In ieder geval, uh, de snelheid lag niet extreem hoog. Maar uh, ja, het was een tijd dat het mogelijk was, dus dat was wel even spannend, ja. Zuid-Korea werd uiteindelijk tweede op meer dan twee seconden van de oranje mannen. De Nederlandse vrouwenploeg won met nog meer overmacht. Zilveren medaille winnaar Polen moest bijna vijf tellen toegeven op Irene Wüst, Diana Valkenburg en Marit Leenstra. Dat was alweer de vijfde medaille voor Wüst dit toernooi. Drie keer goud, twee keer zilver. En hoe bijzonder dat is, beseft ze eigenlijk eigenlijk, eigenlijk nog niet.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 En het lukte Jan Smeekens niet om zijn favoriete rol waar te maken op de 500 meter. Hij stond na de eerste race nog eerste, maar moest na de tweede race genoegen nemen met het brons. Twee jaar was ik geleden was ik zo blij als een kind met die derde plek. En nu uh, is het even een andere wereld. Ja, dat is heel verhangen. na een hele goede eerste race ja, verprut je de tweede. En dat, uh, ja, dat is heel erg, heel erg klote. En wie was er dan de snelste? Dat was Mo Tai Bom. Hij won dus de wereldtitel. En ook bij de vrouwen was er een Zuid-Koreaanse succes op de 500 meter. Lee sang -wa verdedigde haar titel met succes. Voor de Nederlandse vrouwen waren er geen medailles. Thijsje Oenema eindigde als vijfde. En eerder viel ze bij de WK Sprint ook net na het podium. Ja, na KELKER had, had ik gedacht nooit een vierde worden. Maar dat was niet mijn plan om vijfde te worden. En dat uh, is een heel erg shit nu even. De Slowaak Peter Sagan heeft de wielkoers Gent Wevelchem gewonnen. De renner van Cannondale reed in de slotfase weg uit een kopgroep... en kwam alleen aan. Verslaggever Gio Lippens. Er stond geen maat op de man die vorige week nog op de streep geklopt werd... in Milaan-Sanremo door Gerald Siolek peter Sagan. De sterkste man van dit voorseizoen. Heeft al veel wedstrijden gewonnen, heeft al geïmponeerd... en deed dat vandaag ook in Gent-Wevelgem. Hij zat in een mooie kopgroep, een kopgroep van 11 man... met daarbij een aantal sprinters. Op papier was hij de beste sprinter. Beter dan Borut Bozic, beter dan Bernhard IJssel, beter dan Greg van Avermaat. Maar hij besloot uiteindelijk toch niet die sprint af te wachten... En een aantal kilometers voor de finish in Wevelgem ging hij er vandoor... en liet hij de kopgroep staan alsof ze er niet waren. Hij kwam alleen over de streep voor Borut Bozic... die daar ruim achter op de tweede plek finishte. Greg van Avermaat werd derde. Juan Antonio Flecha, dat moet nog gezegd worden... de animator van de vluchtersgroep. Hij eindigde op de vijfde plaats als beste renner van een Nederlandse ploeg. En de koers was vanwege de kou 45 kilometer ingekort. Nog een keer de hoofdpunten. In Brussel is het overleg over Cyprus in een beslissende fase beland. De Syrische oppositieleider Katip stapt op. En de Nederlandse schaatsers waren vanmiddag oppermachtig op de achtervolging. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Studio Itzerda.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 Als er iemand voor mij komt, ik ben er niet hoor. Toe, foei, was me dat lopen wat, wat me nu is overkomen? Luister, vrienden. Ik loop te voet door de winkelstraat. Hier verderop komt er een oude vent op me af. Ongeschoren, chauffeurlijk kleding. Een beetje verwilderde blik in de ogen. En die vraagt of ik een vuurtje voor hem heb. Raak in gesprek blijkt hij een aan lager wal geraakte hotman te zijn. Helemaal vastgelopen in zijn scoutingcarrière eigenlijk. Sinds het moment dat de brandweer besloot dat vuurtjes stoken in het openbaar verboden is. Wat is nou een padvinder die geen Vicky mag stoken? roept hij verontwaardigd. En met mijn aansteker die ik hem inmiddels gedachteloos overhandigd had, loopt hij naar de dichtstbezijnde openbare prutbak en vroof! een steekvlam van je welste. En, en dan begint er een vrouw te gillen en uit de snackbar om de hoek verschijnen twee politieagenten. En de hopman die danst inmiddels krijzend rond het vuur en die kleinste agent die roept naar mij. Hé hey, jij daar met die bril en die gele stropdas, jij daar staan blijven. En hij grijpt hem bij mijn jasje en brult vieze pyromaan wie ben jij. En dat is nou zo gek. Mijn hoofd wordt helemaal leeg. Ik kan niks meer bedenken. Zelfs mijn eigen naam is me door de stress volledig ontschoten. En vlak voordat ik mij losruk en in paniek wegren... kijk ik de dienaar recht in de ogen... en ik zeg de enige twee woorden die spontaan uit mijn brein opborrelen... Marten Minkema. Dat klopt. Ook ik zit in het complot. Vanavond steken we de fik erin op de radio... Want vanavond presenteert Studio Itzerda de laatste van de vier oerelementen. De afgelopen zondagen ging het over aarde, lucht en water. U kunt al die uitzendingen terughoren op onze site natuurlijk. En dan nu, tenslotte, vuur. En deze hele elementenmaand is onze gast Thomas A.P. van Leeuwen. Cultuur- en architectuurhistoricus. Welkom Thomas, A.P. Dank je wel. Ja. Uh, je onderzoekt onze omgang met de elementen. Dat duurt al jaren. Door te kijken naar de wijze waarop we water, lucht, aarde, vuur. in onze wereld hebben ingebouwd. Water uh, uh, heb je proberen te temmen in zwembaden. Hè? De boeken heb je geschreven over zwembaden. En de lucht heb je. daar uh, ja, heb je geschreven over wolkenkrabbers. hoe we de lucht proberen te veroveren. Daar schreef je dus boeken over. Maar hoe heb je vuur aangepakt? Nou ja, kijk, vuur en architectuur heeft twee kanten. De ene kant is dat je. Uh, het verwoestende vuur op de architectuur betrekt. Dan gaat het kapot. Ja. Dat heeft een goede kant natuurlijk ook. Want je kan een heleboel opruimen wat je niet bevalt. Eerst het bureau opruimen en dan construeren. Dat is een goede les. En het andere is... architectuur tegen vuur beschermen. Fireproofing. Wel, uh, die beide kanten... die heb ik uh, proberen uh, uh, onder te brengen in een gebouw. De Reform Club in Londen. Dat was in uh, de jaren 30 van de 19e eeuw... het eerste semi-publieke gebouw... wat echt fireproof werd gemaakt. Dat doe je dan met pakstenen gewelven... met uh, bakstenen trappen Brandbestendig. Enzovoort. Brandbestendig. Ja, ja. De Reform Club was een club van mensen... Uh, die in de Reform uh, Movement hadden gewerkt. Dat was de Engelse-Franse Revolutie, zeg maar. Die wilden een club hebben. Oh, ja. En dat werd gebouwd, werd besteed, uitbesteed... aan een beroemd architect... Charles Barry. Een hele chique club was dat, hè? Nee, nee, nee, dat waren, dat waren net, ja, nette mensen. Maar het waren we natuurlijk wel vooruitstrevende semi-socialisten, zeg maar. Maar ze hadden een hele chique kok, hadden ze ook. daar gaan we het ook over hebben. Daar gaan we het over hebben. Dus we hebben een architect, ja. Charles Barry... de man van de, de Houses of Parliament... in 1834 in vlammen opgegaan. Door de, die, was, die man die was doodsbang voor vuur. Ja, en dan halen ze een chef binnen. Ja. Alexis Soyer Frans, uit Frankrijk. Ja. En die zorgt natuurlijk weer voor nieuw vuur in de keuken. En die keuken was ook heel voor het schreven. Ja, over. dat was een reuze ja, keuken. Daar had ik over hebben. Soyer Frans Topkok, een uitvinder. Um, uitvinder van de moderne fornuis, watergekoelde koelkasten... regelbare ovens, maar in Nederland vrijwel onbekend. We weten bijna niets over meer. Uh, daar, daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar eerst, we gaan het vuur nog even wat duidelijker neerzetten. Het vuur. We gaan het vuur aansteken. We gaan eerst op bezoek bij Vera Boots... Net als de vorige weken in deze Elementen-serie. Daar zijn we ook bij de langs geweest. Want Vera Boots die geeft les bij theateropleiding Studio 5 in Amsterdam. Daar wordt geacteerd vanuit de vier oerelementen... dus aarde, water, lucht en vuur. En voor daar speurt Vera ook naar de weerslag... van de elementen in het karakter van uw presentator. Nou, ik ben Vera Boots en ik werk dagelijks met water, lucht, aarde en vuur. En vandaag zit Martin Minkema bij mij op de bank... Wat wil Martin Minkema in godsnaam met zijn vuur? Waar zit je vuur? Ja. Dat is heel raar. Dat is een hele rare vraag. Dat kun je wel zeggen. Ja. Want ik ben, ik, ben heel, ik ben heel secundair eigenlijk. Ben je de bang voor of, of wil je? Nou nee, dat, dat, is het, dat is het niet. Maar als ik er naar gevraagd word, waar zit dat dan? Dan word ik opeens heel secundair. Vuren, vuur is altijd direct. Dat kent geen uh, zullen we er nog eens even over nadenken. Je gaat niet heel vurig iets zeggen en dan... dan... Nou ja, dat doen we morgen wel. Ja. Nee, vuur is altijd. Het moet hier, nu en direct gebeuren. Ja. Dat, dat is vuur. Het, het ontvlamt. Het, het, het explodeert. Je, en jij wilt zegt, iets, je nu. wil iets. Je wil iets. Dat ken ik. Ja. Dat weet ik niet. Het is altijd. Ik heb altijd plotseling en onvoorbereid. Ja, ja, maar dat zeg ja. ik. Dat zeg ik. Dat is het vuur. Ja, dat dat, is het dat, ja. Je bent misschien per uitstek een vurig iemand die, waarbij het vuur zo zuiver is dat het alleen maar komt als het echt. Voor iets moet komen. Nou, het is wel zo dat als ik iets, iets zie of iets bedenk, van, God, moet... en dan, ik loop ook wel eens een winkel in... en dan denk ik, ja ik zoek wat, maar ik weet niet wat. En dan komt, er, dan komt de eigenaar van de winkel naar me toe, kan ik u helpen? Nee, want ik weet pas als ik het zie. En dan, ik weet het meteen dat er iets van hier is. Dat weet ik ja, meteen. He? Ja, ja. ja, het zintuig wat bij het vuur hoort, Het is, is, is je neus. Het heeft met je me neus te maken. Het heeft met je neus te maken. Heb je misschien daar eh, associaties bij? Nou, je kunt van de kleinste dingen... Kun je de hele wereld omheen vertellen? Al gaat het om een stukje van het pakket, hier in, hier in dit huis, daar zit een heel verhaal achter. Het is blokkerig pakket. Nou, misschien is er wel een, een, een heel verhaal achter die blokjes. Begrijp je, het is, het is een ding waar je nooit aan zou denken, eigenlijk, die dan opeens en om, om dat pakket heen ontspint zich een heel universum. En als ik dan zeg, nou ja, wat moet ik nou met pakket. Ja, dat is, ja, ja, ja, ja. Nee, maar kijk, dat is, dat is de taak van de... Het was mijn taak, om dat vuur wakker te maken. Wat ja, dan... natuurlijk. Ja, nee, dat zijn we. Ik zie nu ook het vuur in je ogen. Ja? ja, er, komt ja? Nu, er komt nu enthousiasme ja? in je. En je, je, je gaat naar voren met je lichaam, je wordt uitdrukkelijker in hoe je dingen zegt. Je wil het overtuigen. Ja? Ja. En dat is de overtuigingskracht van het vuur, dat dus het vuur hebben. Goed, dit vuur dus, dit vuur, vasthouden moet ik vasthouden. ook doen. Vasthouden. Ik ren naar buiten. Ja, ja, vasthouden moet ik het. U luistert naar Studio Itzada van de VPRO. Vuur kan warmte geven, je vriend zijn. Maar zoals met zoveel goeds kan het evengoed je vijand wezen. Bijvoorbeeld in het nu volgende relaas. We verplaatsen ons naar het Paleis van Justitie in Den Haag. Waar Richard Bleute en zijn advocaat, meneer Brouwer... wachten om te verschijnen voor de rechter. De officier van Justitie wil dat de TBS-maatregel... waaronder Richard sinds 2002 zucht, alweer met twee jaar wordt verlengd. Richard is er niet gerust op. Maar advocaat Brouwer heeft goede hoop. De rechter moet hem wel vrijlaten, omdat TBS voor delicten zonder geweld niet langer dan vier jaar mag duren. De zaak kan elk moment Beginnen. Ja, al die papieren. Je moet je identificeren, allemaal. Want ja. je, een officier heeft wel twee jaar. Uh... De rechter moet dus in die zaak van die brandstichting, moet de rechter melding maken van dat het geweldselied is. Dat het geen geweldselied is? Dat het een geweldsdelict is, wel. moet de in het vondst moet hij dat zeggen. Het staat artikel 53-07. En deze is niet gedaan, nee. Oké. Okay. Ja, houden. U wilt u juist even uittrekken? U gaat u rustig doorgaan. Uh, meneer Bleuter, we zijn hier vandaag omdat de officier van justitie uh, verlenging van de TBS-maatregel vraagt. U weet dat die maatregel in 2002 aan u is opgelegd. U weet ook waarvoor die is opgelegd. Die is een paar keer verlengd. En dat moment dat genaakt nu weer dat we moeten verlengen. Althans, dat vindt de officier van justitie. Wat vindt u daarvan? Ik wil er kort over U mag blijven zitten hoor, ik kan ook u wel U zitten oké. Ik vraag me toch af waaruit rechterlijke machtiging verdient. Als mensen in de maatschappij uh, voor mij te lichten en rechterlijke machtiging hebben. En Vanatia doppelt je de straat op als je een RM ja. hebt. Ik heb meerdere maand aan de bel getrokken om opgenomen te willen worden. bij Vanatia. En ze schoppen je de straat op. En, en, en dan vind ze het gek uh, als ik bedrijfbrieven in mijn brievenbus krijg. en een fors bedrijf wordt met de dood. Ho, een ogenblik geduld alstublieft. Het is tijd voor een flashback voor wie het zich niet herinnert. Richard, alias Rick, is in 2002 tot tbs veroordeeld... omdat hij na een jaar van verwaarlozing door instanties en autoriteiten... zijn huis in de fik heeft gestoken. Luister naar het helaas van Greet, een buurvrouw en vriendin van Richard. Vanaf januari is Rick beloofd zijn huis zou opgeknapt worden. Hij zou ambulante hulp krijgen voor zijn huis...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 Vier uur half vijf, Geet, wil jij mee? Of maandag, waarom? Even te goed. Naar de politiebureau. En toen had hij weer een briefje gekregen. Je bent gek, met een lijkenkist opgetekend. En bloedweer. En toen zei hij nog, en dat neem ik mezelf nog wel kwalijk hoor, Gerard. Geet, ga mee. Ik zei, nee, jij gaat het alleen doen. Want je gaat vanavond ook naar de pompcentrum. Maar eerst kom je dan naar mij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 Haswan, Taswan, die bruine meneer die bij Rick woont. Hij zei, Rick is er niet. Hij is hoog, gelukkig. Nou, Ze hadden dus inderdaad al meer, meer dan maanden beloofd... dat, ik, dat, dat die woning opgeknapt zou worden. En je dacht, als ik in een fik steek, dan, dan doen ze het wel. Nou, ik werd net advocaat over de vloer. Die vroegen ook van mij, consequent, waarom heb je het gedaan? Kijk, zij zegt opwelling en uit angst en paniek. Ja, heb ik ook gedaan. Richard. Dat is dezelfde keer, Dan hangt hier een sticker op de, de deur en mag je zien Ik heb wel niet aangekregen. Echt waar? Ja, ja nou, draagt. ze me niet over, Exclusies, dan heb ik niks gezegd. Zo is het gebeurd. Inmiddels is buurvrouw Greet overleden. God hebben haar ziel, het was een fantastisch mens. Terug naar het Paleis van Justitie in Den Haag, 2013. Als u geen vragen heeft aan de deskundige geef ik nu de gelegenheid aan de van justitie om haar standpunt te geven. En daarna zal meneer Brouwer mogen reageren. Gaat u gaan. Dank u wel. Uh, de TBS is opgelegd voor uh, brandstichting bij meneer... waarbij ook uh, bewezen is verklaard het tijdens gevaar voor personen. Dat houdt ook in dat de TBS inderdaad ongemaximeerd is... en uh, dat er dus iedere keer opnieuw gekeken zal moeten worden... hoe het staat met het recidieve gevaar. De officier zegt dat de sprake is van een geweldsdelict. Ik ben van niet bleut geoordeeld voor brandstichting. Een streel om hulp, een kreet, een noodkreet. Dus zij valt onder de periode van vier jaar. Daarmee ik sowieso dat de officie niet verantwoordelijk is in haar vordering Had intentie niet om een te plegen, wilde gewoon brandstichten. En de rechtbank in Den Haag heeft in haar vonnis van Jan 2003 ook niet gesteld dat er sprake is van een geldmisdrijf. Meneer Bleut, wilt u zelf nog iets zeggen? Want we zijn binnengekomen gekomen aan het einde van de behandeling. Meneer de rechter, uh, als jullie nou mij even lekker levenslange TBS geven, hoef ik niet elke twee jaar van katsen hier terug te komen met de hoop dat ik ooit vrijkom. Dus schrijf maar de rest van mijn leven. TBS uit, Daar ben ik er vannacht om de kinderen terug te komen. Oké, okay, dat, nog... dat wilde u nog zeggen? Dat ja. wilde u nog zeggen? Ja. Goed, dan sluit ik nu de behandeling. U mag weer gaan. Hij is partijdig, joh. De rechter? Ja. Hij ja, moet nog uitspraak doen, weet je. Ja, maar hij is partijdig. Het lijkt wel of ik een moord gepleegd heb of zo. Je zou een gevaar voor personen hebben veroorzaakt, maar dat heb je niet. Die brand was er een kip bij. No -noodkreet. Ja. een noodkreet. Een noodkreet? Ja. En je weet hoe het met die ogen Pieter gaat. Het, uh, het is een af en aan TBS verlengen. Dat is een taakje. Ja, helaas kreeg Richard gelijk. Zijn TBS is weer met twee jaar verlengd. Maar het oordeel van Gert Kalsbeek, de maker van deze reportage en van ons allemaal bij Studio daar is dat het nu echt tijd wordt dat Richard vrijkomt en eindelijk met de rest van zijn leven kan beginnen. Dit is Studio. Iets zo daarnaast me zit Thomas A.P. van Leeuwen. We hebben het over vuur, vuur in de keuken. Alexis Soyer, de chef-kok in de Reform Club in Londen. Daar waren we gebleven. Ja, hoe ging dat? Uh, Alexis Soyer die komt uit Frankrijk. In 1830 wordt hij met de revolutie naar Engeland geblazen. En zoekt daar dan een baan. En hm. Soyer is een chef, zoals een beroemde tijdgenoot Escoffier bijvoorbeeld. Maar wat hij kon, dat was... Uh, voor grote aantallen mensen koken en uh, de boel goed organiseren. En dat komt van pas, want als Barry voor die Reform Club... dat zijn duizend mensen, dat zijn, dat zijn een hele hoop... een clubgebouw gaat maken, dan ja. ontwerpt Soyer de keuken. En dat is een soort kookfabriek. Dat is een organisatie die werkelijk onze, onze uh, voorstelling te boven gaat. Voor zoveel mensen, zoveel momenten op de dag koken... ontbijt, koffie, ja, Maar je had lunch, meer grote keukens keuken in die tijd? Nee, nee, nee, nee. nee Het restaurant is zelfs nog niet eens echt uitgevonden. Dus je, dit is een uitvinding. Het, het, het, de, machine, de machine die, die eet kookt, dat is wat hij doet. Machines? Ja, dat doet. zijn machines. En die machines die worden aangedreven hm. in de Reform Club... Dat kan allemaal van het begin af aan ontworpen worden door stoommachines. Hey, ja. Er zijn dus kleine stoommachines, drie paardenkrachten... die staan ergens voor de deur in een gat. Ik weet niet precies waar die kwamen te staan. Maar ik heb geprobeerd ze te vinden. Samen met de chief engineer zijn we in de catacombe naar die stoommachine proberen te kruipen tussen de ratten door... en het donker en alle mogelijke voorwerpen die daar nog lagen. Maar we hebben ze nog niet echt gevonden. We weten ongeveer waar ze staan. En wat zijn maar... die stoommachines? Die... die, die... Die dreven... Ja, die dreven aan. Met, met de grote, met de grote uh, wielen dreven ze uh, riemen aan. Leren riemen die over katrollen onder het gebouw door naar de keuken liepen. En daar werden de spitten mee aangedreven. Daar werden de ventilatoren mee aangedreven. We zijn weer bij een nieuwtje. Want door zoveel hitte te produceren en zoveel etensluchten... moesten ze natuurlijk zorgen dat de zaak goed gelucht werd. Airconditioning bestond nog niet, maar met behulp van die stoommachines... en de grote propellers werd die vuile lucht weggedreven naar boven toe... door speciale uh, pijpen die in de muur verstopt zaten... en dan boven het dak afgevoerd. En we hebben dus over high-tech in het midden van de 19e eeuw. 18, ja, 40, we zijn 1850. in de jaren ja. 36, 40, 45, Ja, dat is allemaal heel vroeg. Ja. Nou, in ieder geval, dus die Swaier was een revolutionaire verhitter... En ik bedoel ook echt verhitten. Ja. Want hij introduceerde heet vuur om eten te koken. Voor die tijd werd dat een beetje gedaan op een open vuurtje. Maar hij had de beschikking over gas. Maar gas werd nooit voor die tijd gebruikt om op te koken. Alleen maar om licht te maken. Ah, dus want wat, wat, wat, ik dat ook, ook begrepen. Die, die Reform Club die stond aan de Palmol. Ja. En dat was de eerste straat ter wereld verlicht door gaslicht. Dus ja. er was gas. Dat ja. kon je binnenkrijgen. Ah, ja. Vanaf 1808 wordt daar gaslicht geproduceerd, wat al een enorme sprong voorwaarts was. Maar de toevoerlijnen waren heel kort, want de gasfabriek die stond daar zelfs al. Dus maar een paar meter genoeg om die, die gasvlammen te laten branden. En die branden trouwens nog steeds. Als een eerbetoon aan dat experiment met dat gas. De keuken trouwens van de Reform Club bestaat niet meer. We zijn bezig om hem weer te ontmantelen en terug te vinden hoe die oorspronkelijk was... En uh, eventueel te restaureren. Maar, maar als ik het goed begrijp, heeft de Soyer heeft het gasfornuis uit, uitgevonden? Absoluut. absoluut. Ja, ja de, de, de gas, het gasfornuis is een uitvinding van hem. Hij heeft uh, vervolgens uh, ook een soort, uh, laat ik zeggen, een miniatuurversie uh, van die keuken bedacht. Voor een oorlogsschip, overigens. Een hele een soort. Proto Le Corbusier onderneming... om voor een oorlogsschip een miniatuurkeuken te maken. Maar hij heeft een ander artikel... en dat heeft werkelijk dat heeft mijn aandacht nu al jaren beetgegeven. Dat is de Magic Stove. Dat is een draagbaar keukentje. Een soort proto's, uh, primus. En daarmee kon je dus uh, warm eten koken buiten. En, en dat was, ik, was dan een revolutie. Alweer de ja, nummer ja. twee revolutie. Want picnics... En je kent de picnic, is een echte Engelse uitvinding. Dat was een formeel diner. Houden ergens buiten, op een, op een gekke plek. Liefst zo gek mogelijk, maar wel met alle bediendes... en de majordomes en alles erbij. Mm -hmm. En met zilver. En ik weet, maar het was altijd koud eten. Het was altijd koude champagne met, uh, met koude kip. En dan komt er een vuurtje? Nu komt er een vuurtje? Neem, uh, er een vuurtje. In, in, in een in die magic stove. Ah. Dat is een ding aange, aangeblazen... Uh, Veel makkelijker. Uh, uh, makkelijker. Spiritus. Uh, spirit of wines, Een soort spiritus. En die wordt daar verhit. En dan kon je buiten een maaltijd klaarmaken. En aangezien dat op een gekke plaats moest... was er ook een gekke marquise. De marquis of B. En die probeerde die magic stove van, van Soyer uit... Op, uh, bovenop de piramide in Gizeh. Er zijn hmm. prentjes van dat deze... ...malle man, deze uh, schilderachtige aristocraat... ...met de magic stove bovenop de piramide een picknick klaarmaakt. Dus daarmee maakte hij de keuken portable, hè? dus ja, uh, absoluut, absoluut, zeer, zeer, zeer belangrijk. Dat had enorme gevolgen, neem ik dat aan. Dat had ja. hele grote gevolgen, vooral omdat hij uh, dat vuur wist te concentreren... ...in een soort vuurpot, zodat het niet verloren ging... ...alleen als schilderachtige vlammetjes van het kampvuur... ...waar je het net over had met, ja. die, met, die, uh, met die kampeerders... Ja. Badvinders. Uh, uh, maar, maar, maar, maar, maar, maar ook bijvoorbeeld... In, in, in de oorlog neem ik aan. Hè? Want, want ja. hè, dat het heel belangrijk was... dat die soldaten... Dat die, die, die veldkeukens die, die, die maakten een enorme spoor Absoluut. De ja. andere kant van Soyer is... Uh, een soort... Uh, ja, menslievendheid die hij ontwikkelt. De grote aantallen die kon hij aan. Hij kon uh, eten koken voor veel mensen. En heel economisch. Dat was... Bijvoorbeeld het ontwikkelen van soepkeukens... voor de uh, uh, Irish Famine, voor de uh, Ierse hongersnood uh, oh, ja. ja, ja, in 1947. En ook in Londen, voor de hugenoten daar. Maar hij schrijft geschiedenis door veldkeukens te ontwerpen... voor de veldtocht in, op de Krim. Hmm. Zoals we allemaal weten, een mislukte oorlog... waar de, de, de militairen eigenlijk al stierven in de barakken en in de veldhospitalen... voordat ze het, uh, het krijgsterrein bereikten. Uh, Swoyer, die ziet dat allemaal aan... en in 55 besluit hij om er wat aan te doen. Uh, en dat doet hij op een geniale manier. Hij maakt een soort magic stove, maar dan in het groot. Een veldkeuken, zo groot als een, als een olievat. Daaronder zit een vuurpot, een vuurkamer, een dekseltje ervoor... En daarin kon alles gestookt worden: hout, een, een, een, een afval, takjes, alles wat kon branden. Wat mij voorhanden was. Wat mij voorhanden was. Voor ja, ja. was. En daar kon je dan eindelijk eens een keertje vlees mee verhitten. zodanig dat je er geen ziektes aan overhield. Hij kon er soep mee maken, bouillon. Dus die soldaten die kregen goed eten? Ja, ja. ja, ja op de krim. Ja, die jij, verhouding je, tot die vuurtjes die kampvuurtjes daarvoor, die daarvoor. Absoluut, want ja. het regende daar. En ze hadden, die militairen die hadden geen centrale keuken. Dus die maakten maar gewoon een beetje van een open vuurtje met een paar takjes. Maar er waren geen takjes meer, dus ze konden niks, geen vuurtjes meer maken. Soye zorgde ervoor dat, die vuur, dat er geconcentreerd vuur was. Waarmee ze voedzame, voedzame bouillon konden maken. En daardoor konden die soldaten weer het slagveld op. En zoals jij als uh, kenner van deze kwestie heel goed weet... een soldaat is alleen maar waardevol als zijn maag vol ja. zit. Ja, natuurlijk. Of zijn, uh, zijn voeten droog heeft. Maar in dit geval... Goede sokken ook belangrijk. Precies. Maar, ja, goede maar hier maar, gingen ze dit, ja. niet alleen met een volle maag... Ja. maar ze werden er ook gezond van. Ja. Ze waren niet meer ziek. Enfin, Swaier werd gehuldigd natuurlijk toen hij terugkwam. Ja, toen is die Krim oorlog afgelopen? Wie heeft er gewonnen? De Gallieren. Dus ja, de, dus, dus de, de, dus het was tegen de Russen, dus ja. de Turken dus die, en de... Dus die Swaier, die heeft daar heel veel invloed op gehad... op het, op, op het verloop van die oorlog waarschijnlijk? Absoluut. Die oorlog die kon eigenlijk alleen maar gewonnen worden door hem... en nog twee andere beroemde uh, lui, bijvoorbeeld Florence Nightingale en zo... Die, veldkeuken van Soyer is nog gebruikt door het Engelse leger ja. tot 1955. Ja, oe, en hij oh. staat tentooggesteld in de Wellington Barracks ja. in Londen. Ja. Ga kijken en dan zie je hoe één man begonnen als koker... als chef van een restaurant, groot restaurant... van een club voor gentlemen... Uh, uitgroeit tot iemand die eindeloos veel levens heeft kunnen rijden. Hij sterft in 1958... Uh, door uh, ik denk dat hij overwerkt was. Die man heeft zo vreselijk veel gedaan, hij is maar 48 jaar geworden. Ja. Dus, en, en, maar ik, ik, ik moet zeggen, onbekende naam hier. Mij, maar we hebben echt een moderne keuken aan hem te danken. Dat komt het eigenlijk op neer. Die gasfornuis. Absoluut, en het, absoluut, de Primus, absoluut, is ook, absoluut. begrijp ik. En die reform Club ah. is voor mij heel interessant, ja. omdat het een soort fabriek is met allemaal apparaten erin. In 1840. Zo modern. Maar hij ziet er heel ouderwets uit. En op dit moment, Thomas A.P. dus bezig... om onderzoeken hè, hoe het in elkaar zat. En, hè, problemen... Nou, we blijven, blijven ja, op ja. de zaak uh, uh, attent. En we proberen samen met de technische mensen van de club... de plaats van die stoommachines terug te vinden. Thomas A.P. van Leeuw, ik wil je hartelijk danken voor dit... Uh, ja, dit is... Uh, dit, dit, dit, dit is... Uh, dit is, uh, dit is, is, is, is, is je, Ja, daar, Toch veel, veel boven weten. Er is ook een over ander perceef, geloof ik, maar... Uh, boek Relish, die zie ik hier, van Ruth Cohen. Maar ver, ja, vrij onbekend hier werd. Bedankt voor jouw aanwezigheid afgelopen maand... om te praten over de elementen. Uh, een eeuwig brandend vuur. Eeuwig brandende vuren, die bestaan. Natuurlijk ontstaan, zijn ze soms. Maar heeft u ooit gehoord van Centralia? Dat is een klein mijnwerkstadje in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een inspiratiebron voor de griezelfilm Silent Hill... Wonen woonden er 1100 mensen daar. Maar 50 jaar en 11 maanden geleden staken onverlaten per ongeluk... een onderaardse anthracietader in brand. De grondstof die tot dan toe welvaart had gebracht. En sindsdien smult het onder Centralia en is het niet meer pluis. In, 2000, in 2006 bezocht Jacqueline Maars het spookstadje... en in haar gedachten keert ze er al nu terug. ...to what's left of Centralia, Pennsylvania. Of Centralia, Pennsylvania. Well, it's a little lonely here, no? <laughs> Centralia, Pennsylvania, USA. Al 50 jaar vreten hier vlammen vlak onder het oppervlak de aarde weg. Centralia is een ghost town geworden, gebouwd op smeulend hellevuur En een inspiratiebron voor de horror movie Silent Hill met als subtitel This town with hell calls home. Sometimes you talk about a place called some, you know. I don't remember. Now it's practically a ghost town. Just 11 people live here. Een paar huizen staan nog eenzaam overeind tussen wilderig groen. Ook dat van burgemeester Lamar Mervine, die ik in 2006 ontmoette. Hij was toen 90. We zijn door die hoofdweg hier uh, het dorpje binnengekomen. Het zijn allemaal zijstraatjes, die lopen dood tegen de berg aan, zeg maar. Maar er staat hier nog maar één huis. Er used to be more houses around here? Yeah, all along the street. On both sides of the street, here. Yeah. No. <laughs> In the whole town there was 1100. But that's very strange. I mean, your whole life, and you grew up here as a kid, it just disappears around you. It just around you. In the beginning, there was coal. Enough coal and oil to make Pennsylvania a kind of 19th century version of Saudi Arabia. Rich veins that run kilometers deep in the rock, the richest coal of all, anthracite. Ik zei this deze stad een had 27 bars, saloons, een paar hotels. Een paar hotels? Ja, ze had een movie theater, een bank, een post office, general stores. 27 saloons, 7 kerken, shops, hotels. 500 gezinnen woonden er. En nu, hoeveel huizen zijn er in Centralia? Ik denk er maar about zeven 7. 7 huizen of zoiets. Dat is er over van Centralia. John Dempsey was de postbode van Centralia. Maar tien jaar geleden is de postcode geschrapt. Dus het stadje Centralia bestaat niet meer. Centralia is gone. Het vuur begon toen ze in een oude mijnsgracht wat vuilnis verbranden in 1962. Eronder lag antraciet. De brandweer probeerde het wel te blussen. Maar het was Labor Day en een lang weekend. Dus ik kon het wel even wachten, dachten ze. Uh, they only had a couple more hours' work to do to put it out. And they decided to take a three-day holiday, and that was the end of the. Then the fire spread all around again and it just snowballed on from there. So who do you blame? I blame basically uh the, the government. En hij zegt ook van eigenlijk geef ik de schuld aan de aan de de regering van de staat hier, staat Pennsylvania. Want het is voortdurend daarna in een bureaucratische molen terechtgekomen... met iedere keer procedures van waar komt het geld vandaan en wie heeft de verantwoordelijkheid. Dus dat ging maar door en ondertussen ging dat vuur ook door en toen was het te laat. Ze hadden het toen gewoon voor minder dan 100.000 dollar... hadden ze het gewoon helemaal die eerste jaren kunnen doven. En dan voor dit. Langzaam verdween de laag onder de aardkorst waarop Centrelia is gebouwd. Rob Domboski was tien toen hij dwars door de aarde zakte en in een bodemloos gat stortte. Hij moest zich aan de boomwortels vasthouden tot hij naar boven werd getrokken. Pas daarna kregen de mensen in Centralia geld om er weg te gaan. En een paar mensen zoals Lamar bleven. In de hoop dat het antraciet ooit gedolven zou worden. En dat ze dan de winst op zouden kunnen strijken. Hey, say Well, the borough owned de mineralite. Right. That right? <laughs> that's right, yeah. Centralia? Yeah. yeah. And that's only ten people left now? Yeah. <laughs> Most residents were relocated. <laughs> But the town's mayor has refused to move. They figure we're crazy to stay here. <laughs> There's never been a fatality by that fire. Burgemeester Lamar Mervijn was nooit bang voor het vuur. Het heeft nooit enig slachtoffer geëist, zei hij in 2006... Ze willen ons bang maken omdat ze de mineraalrechten willen. Inmiddels is Lamar Mervine overleden en de antraciet is nooit opgegraven. Het is giftig in Centralia, zeggen de autoriteiten. En daarom heeft de rechter vorig jaar bepaald dat ook de laatste bewoners er weg moeten. Op Google Maps zie ik nog maar een paar gebouwen overeind staan. En als de mensen straks weg zijn, is Centralia een witte vlek op de kaart. Silent Hill. Centralia is gone. Het vuur begon aan de rand van Centralia. En het volgde de hoofdweg Route 61, die dwars door het stadje loopt. Die weg werd bij de eerste evacuaties in de jaren tachtig afgesloten. De Belgische professor Brigitte Calais rijdt in de jaren tachtig een paar keer per week over Route 61. Maar nee, ik herinner me werkelijk in het begin... dat ik me niet kon voorstellen dat ik nog op die weg kon rijden... zo lang tussen de rook door, tussen de scheuren in de weg. Ja, tot op een keer natuurlijk. Ja. Een barricade, men kan er niet meer door. Hè. Ik denk dat, dat op dat moment een stuk van de baan was ingevallen of zoiets dergelijks. En dat het echt niet meer ging. Hè. Het was al goed dat ik er niet op was. Nou, we zijn nu... Het gebied ingetrokken op een bord staat dat het levensgevaarlijk is, toch? Dat je door het rond kan zakken en. Four lane highway. Four Lane Highway. And the dark one opens and the maar als ik het goed begrijp dus, dit was in de jaren 80 dat die weg werd afgesloten. Dat betekent dus dat vuur dat twintig jaar lang gewoon zo gang kon gaan. For twintig years. The, the fire could just go on and on and on and on. Right. And they don't have any intention to doing anything about it. Completely cut off. Maar Er is geen gevaar dat wij hier nu door, door de grond zakken. You can see the steam coming out of the road. Het wegdek is kapot en er komt rook uit. I think you can smell some of the rotten egg odor. Is het warm? Je voelt het aan de grond. It be a little warm here. Coming out here. But, uh, Back in the 1980s there was a lot of pyrotechnics, but you don't see that today. Now it's more farther underground. Dus in de jaren 80 was hier heel wat vuurspektakel te zien, maar nu is het de diepte van de aarde ingegaan. Dan zie je al af en toe wat blauwe vlammetjes uit de grond komen daar in het donker. Oh. Do you know what's going on here? Centralia is gone forever. hurry, <laughs> it's coming. Well, it's a little lonely here, huh? <laughs> Welkom to what's left of Centralia, Pennsylvania. Ja, Centralia. Er zijn nog meer plekken met niet te blussen. Eeuwige onderaardse kolenbranden, hier vlakbij bijvoorbeeld... in het Duitse Saarland, heb je de Brennende Berg... waaronder de kolen als smeulen sinds 1688 ook per ongeluk aangestoken. En deze is Studio Itzada, het vertelprogramma dat over van alles kan gaan... behalve over wat u wist. Hoewel, misschien bent u vuuraanbieder en komt het volgende u wel bekend voor... In het Brabantse moergestel kwamen vorige week 60 uh, van die vuuraanbieders bijeen. Vuurmaniakken van het vuurgilden, waar ze een passie voor vuur in delen. En evenementorganisator Thomas Meijwaard, sinds kort ook vuurspuur, wil het wereldrecord simultaans vuurspuur verbeteren. Team Itzela was erbij. Zeg Wat zeggen jullie dan? Passie, liefde, <lacht> plezier. Indrukwekkend. Ja, genot. Gewoon uh, avontuur. En warm, hè, voor de rest. Warm. Ja, waarom warm, natuurlijk. Nee, vuur is intrigerend, vind ik wel. Het is levend. Het heeft een soort aantrekkingskracht. Maar dat is al sinds de prehistorie, sinds mensen vuur ontdekt hebben. Dus van, vuur is interessant. Ja, het zijn uh, oude uh, oerinstincten. Is dat oerinstinct, denk je? En voor mij is het gewoon een uit de hand gelopen hobby, dus het is echt. Ja. Ik kan er uren mee bezig zijn. En het, kan er, het, duurt, het lijkt alsof het maar vijf minuten is. Dus, ja. Ja, dat is ook geloof ik de slogan van het vuurgilde, passie voor het vuur. Ja, dames en heren, we gaan weer beginnen. Kijk. Ik, ik hoor we, nou, we gaan, we gaan beginnen. Ja. Ja, In de DJ. Ik ben in een sporthal met 60 vuurspuurs. Peter, welkom. Bedankt. En dit is Thomas. Thomas in spijkerbroek en afgetrapte cowboylaars. Die ziet er eigenlijk verbazingwekkend normaal uit. Maar toch is hij degene die dit allemaal verzonnen heeft... om het wereldrecord simultaan vuurspuwen te breken. Allereerst instructie over alle gevaarlijke stoffen die er aan het pas komen. We hebben vloeistoffen behandeld die we gebruiken. Eén vloeistof die we nog niet behandeld hebben... En ja, als je een baard of een sik hebt, zoals veel mannen in de zaal, die moet dan met vaseline ingesmeerd, zegt Thomas. Want anders is het net een lont. En tja, zo komen we bij de gevaren van het vuur De gevaren van het vuur dat straks uit je mond stoot als een vlammenwerpen. Is iemand staat in de lichte laai? Ze werken in teams met een buddy en een vuurbegeleider. En natuurlijk is er ook EHBO-man Johan in een fluoriserend pak. Bij ongeluk meteen Man Down roepen, zegt hij. even één aantekening. Jongens, als er iemand in brand sterft. En bij Man Down maakt Johan korte Maar Hij gaat gaat iets rennen. Dus degene die er dicht mogelijk bij staat, tonen even. Hart gezegd, schop hem gewoon voor zijn donder. Ja. Ja. En dan is het ook maar gewoon preventief te trappen, want hij moet naar de grond toe. allemaal. In dit vak hier, tussen de voetbalgoals in. In dit hele vak gaan we vuur spuwen. En er is een bepaalde opstelling waar je doorheen kan lopen. Er is in dit gedeelte tegen het gebouw op, komt de toezichthouder. Dit geldt alleen voor uh, tijdens het daadwerkelijke vuur. Tijdens het daadwerkelijke vuur, dus nu gaat het even anders. We gaan zo even de praktijk in. Hoe lang is zo'n vlam? Gemiddeld. M ja, maximaal of Meter of drie, vier, zoiets. An en dan ligt het ook nog van de wind. Het hangt echt van de wind af. Vandaag kunnen we veel, misschien zelf al zes komen. Ik weet het, hangt er echt van af. Ik denk dat je uh, gemiddeld, dat je de snel wat. 2, 2,5 meter heb. Als het een beetje beter gaat en de wind doet langzaam mee, dan haal je wel 4 meter, denk ik. En workshop gehad. Oh my god. Je hebt één gedaan. Ja. ja, hoe was het is dat? Eén. Ja. ja. Wieso? Ik ben een beetje bang voor vuur. Heel erg bang. Waarom ja, doe je het dan? Omdat ik er al heen wil komen. Hoe voelt dat Als je spuugt? Spannend. Echt heel spannend, vooral in het begin. Als je dan zo staat en dan met het vloeistof in je, met het vloeistof in je mond en vakken in je hand. Dan, dat begin is het begin heel eng, maar daarna als je, als je het gedaan hebt, is het wel wat minder. Is het is wel een stuk toffer in ieder geval. En hoe voel je je dan? dan? Dan voel je je als overwinnaar? Ja, overwinnaar. Ja? Ja. ja. ja. ja. Je begint met melk en dan ga je over op lampolie. je. begint met melk en dan met lampolie. Maar met melk ga je toch geen vuur spugen? Nee, want met melk leren ze hier de techniek. Goed, in, goed gaan staan. Ja? Inademen door je neus. Uiteraard. Als je dan uitademt door, je, door echt je lippen gewoon op elkaar. Als je dat blijft volhouden met volle kracht. En op het moment dat je bijna kan moet stoppen je hoofd naar achter en stop je, en dan haal je de vlam weg. Je moet echt je lip op elkaar houden. Ja. Het einddoel waar dit in principe allemaal mee begonnen is, is inderdaad om allemaal een keertje samen te komen en dan het wereldrecord vuurspugen. Simultaan vuurspugen is het denk ik te verbreken. Ja. En op hoeveel staat dat nu dan? Uh, 300. Wacht even. Nee, onder de 300 nog. Net onder. De 300. Nee, nee, nee, het was al 329 of zo. Dat kan je niet doen. Daar gaat het erom dat je één keer allemaal tegelijk ja. zo'n enorme drie meter uh, spuugt. Ja. That's it. That's, That's it. it. En hoe ver sta je van elkaar? Uh, nou, Dat moeten we aan teamveiligheid vragen. Dat is <laughs> toch van... minimaal vier meter. Want <laughs> wij zijn teamshow. Maar inderdaad, je hebt een grote ruimte nodig. En wat we hadden uitgerekend, de eerste keer denk ik dat je het toch al had over bijna twee voetbalvelden. En, maar ja, je kan inderdaad niet snel naast elkaar staan. Want je kunt ook wel zien, ja, hè, nu is het melk, dus je kan het zien. Ja, straks zijn het vuurballen. Al de hele middag volg ik het brein achter het wereldrecord simultaan vuurspuwen. Thomas Meijwaard, een druk baasje dat duizend dingen tegelijk regelt. Maar daar is hij, eindelijk. Vol vuur, vol passie. De oerkracht, de meest... Uh, krachtige bron die er bestaat is gewoon vuur. En vuur is namelijk ook ongrijpbaar. Het is, zeg maar een, het is zeg maar iets waar mensen heel veel respect voor mogen hebben en tegelijkertijd ook heel bang voor zijn. En juist daarom denk ik dat we een wereldrecord vuurspuwen verbreken veel spannender is dan het wereldrecord bomen knuffelen. Dat staat op 127 mensen. Ik bedoel, als we met die 400 man toevallig het wereldrecord vuurspuwen verbreken, dan gaan we ook met z'n allen daarna op één been staan. Het wereldrecord op één been staan staat op 200 mensen. Dan gaan we ook met z'n alle een puntmuts opzetten. Het, het wereldrecord uh, kabouter puntmuts dragen is 100 man. Dan kunnen we meteen vier, vijf wereldrecords verbreken. Maar het gaat mij niet om die andere wereldrecords. Ik bedoel, ik kan, ik kan nu zelfs met 60 mensen kan ik verschillende records verbreken. Het gaat mij er veel meer om dat ik het wereldrecord vuurspuur verbreek, omdat dat in mijn ogen gewoon het ja, ja, zeg maar gouden medaille is in plaats van de uh, gouden medaille in een marathon, in plaats van goud op de 50 meter sprint. Dat waren de vuurspuurs en dit was Studio Itzerda. Volgende week onze collega's van Vertelprogramma Plots. En uh, ja, de 7 april zijn we weer terug. Straks uh, in bureau Buitenland, nieuws over brandhaarden alom... vuurspuwende drones, opvlakkerende conflicten vanwege Cyprus... waar het vuur aan de schenen wordt gelegd. Ja, ik heb gezegd, vuur alom. Zo, dat draaiboek, ja daar kan de fik in. Hupsakee. Die teksten kunnen ook weg. Mijn god, wat heeft die man veel teksten. De open haard is er dol op. Dat is het mooie van Studio Its gedaan. Al die warmte die je krijgt. 9 augustus 1945. De atoombom op Nagasaki. Ronald Scholte is een van de weinige Nederlanders die de enorme klap die flits van zo licht tot nacht was het in één keer. Deze week in Holland Doc Radio de dag dat Fat Man viel. Toen ben ik naar buiten gaan, toen kwam de zon weer door, alles weg, de hele troep was weggeblazen. Zometeen 9 uur in Holland Doc Radio de atoombom op Nagasaki. Radio 1 het nieuws van alle kanten.